Het gaat om het bedrijf QPM. Een topman van het bedrijf zegt in het Financiële Dagblad dat alle 1500 werknemers van Netcar hun baan kunnen behouden. QPM ontwerpt zuinige wankelmotoren. Het zijn verbrandingsmotoren met rotoren en trommels in plaats van zuigers en cilinders. Syriërs die de stad Homs zijn ontvlucht doen melding van buitensporige vreedheden tegen burgerbevolking. Britse tv-station Channel 4 toonde gisteren beelden van ziekenhuispatiënten die worden gemarteld.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 De VS begrijpt dat Israël zich moet kunnen verdedigen tegen de nucleaire dreiging van Iran. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu na afloop van een overleg met president Obama. Israël zegt dat Iran werkt aan een atoombom. Israëlische kabinetsleden hebben, de open, hebben openlijk gezinspeeld op een aanval op Iran. President Obama ziet nog ruimte voor een diplomatieke oplossing.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 Files in de Randstad staan ondermiddel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Knoop het Hoevenlaak en Eenbrugge 5 kilometer en 3 kilometer bij Muiderslot. En nog eens een keer 3 kilometer voor Knoop het Watergasmeer. A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterbouderdorp 7 kilometer. Bij Zoeterbouderdorp is de wegsituatie veranderd. Het verkeer moet daar eerder invoegen en veel automobilisten moeten daar aan wennen. Op de A7 naar Zandam 6 kilometer voor Knoop het Zandam. A8 richting Amsterdam tussen Kromrie en Knoop het Koenplein 7. A9 Alkmaar richting Amselveen. bij Haarlem-Zuid 3 A12 Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven ook 3 kilometer A20 in de richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 En nog eens een keer 4 kilometer bij Rotterdam Centrum A27 Breda naar Utrecht bij Lexmond 3 En vanuit Almere naar Utrecht 6 kilometer bij Beeldhoven door werkzaamheden Verderop staat nog eens een keer 3 kilometer voor Utrecht Noord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 Circles in the night And the mood is soft And sensual yeah. And I love it Yeah, I love it It's the answer To all my dreams Every time it feels like me Think I shaking. Even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zondag in Kennemeland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemeland. We begonnen deze Zondag in Kennemeland met muziek van The Cold Rearing en When the Lady Smiles. Goedemiddag Albert Jan en hallo luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Welkom. Hey, Daar zijn we weer. Op de zondagmiddag. Op de zondagmiddag. Weliswaar een regenachtig gasthuisplein en een regenachtig zandvoort. En de, de, de komende dagen bleefd, uh, verwachten we ook niet al te veel goeds. Maar dat pas om half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 terug. Uiteraard hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, als het goed is komt Marianne Rebel vandaag langs en die heeft nieuws over de Toon Hermans groep.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 Even kijken al met jou, hoe jouw uh, raadje, plaatje kennis is. Wie is dit? Dat, dat, daar overval je me nou mee. Maar nee, ga je, me ongetwijfeld... je, mag, je mag er niet over nadenken verder. Gewoon in zeggen. Zeg jij maar, ik weet het niet. De Blauw Monkeys, waar dat... Uh, Oké. Okay. En Digging Your Scene, dat allemaal bij zondag in kermeland op uh, CFM Zandvoort. En jawel, er wordt vandaag weer uh, gevoetbald in de divisie. Maar dat gebeurde gisteren ook al. Aantal wedstrijden uh, zijn gisteren gespeeld...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 Dames en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 Thank you I'm uh -huh. It's just a place where we can go Nobody has a care But there's music in the air It's nothing like you ever seen before People dancing all night long What'd you say? The music that they play Is nothing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 Vrijdag schijnt af en toe de zon, maar er kan ook een bui vallen. Het wordt een graad of 10 en er waait een vrij krachtige en een zee harde zuidwestelijke wind, windkracht 5 tot 7. En ik wil alleen maar zon en dan kom je met zo'n weerbericht aan. Ja, je moet toch werken volgens mij. Ja, dat is waar, ja, dat dan. is waar. Wil je het weer nalezen? Dat kan op internet op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Zometeen over een tweetal later gaan we eens even kijken hoe het op het circuit staat. De Winter Endurance, de laatste race van jaar. Daarvoor uh, is uh, voor ons aanwezig Willem van deze op Circuit circuitpark Salvoorts. Dat was het weer. bij CFM. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met Zondag in Kinnerland. jorden, de The Boys Town King en Kind take my eyes off you. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report.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 Om, uh, 12 uur. En de toegang tot het circuitpark is gratis. De race duurt tot 4 uur. Je kunt uw auto ook achter de tribune nog parkeren. Mocht u daarheen gaan voor slechts 6 euro. Wat is nou Final Four? En helemaal in het kort gezegd het zijn vier raceklasses die tegelijk starten. En die dan 4 uh, uur lang. En het is meestal een materiaalslag. De vorige keer was ik, uh, mocht ik, uh, was ik gast van het circuitpark. Dus was ik erbij. En de een naar de andere viel dan meestal wel uit. Met het gevolg dat hier bepaalde klassen op een gegeven moment nog maar 3 auto's finishen. Dus ik was uh, sowieso 6 uh, uh, uh,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 Vrijdagmiddag tussen 3 en 5 Dan komt hij bij CFM langs De top 40 van CFM De Euro Breakdown Gepresenteerd door Sjors van Dam En deze van Train and Drive-By Staat daarin momenteel hoog genoteerd Daarvoor trouwens een uh, lekkere dansbare plaat Van alweer uh, enige jaren geleden Dat was Tom Novi en Your Buddy Nou het is uh, bijna 5 voor 3 We hebben nog even een kort berichtje En dan gaan we op naar het nieuws weer van 3 uur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 waren vanzelf van de ene naar de andere winkelstraat wordt geleid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 de haltestraat al ook al afgesloten bij onverwachte grote evenementen. Zoals spontane festiviteiten bij uh, successen van het... Voetbal, ja. Voetbal, ja. Uh, en uh, wellicht deze zomer weer. En, uh, maar daarover beslist in ieder geval de burgemeester. Maar dat is in ieder geval een lang gekoesterde wens van de horeca ondernemers die in vervulling gaat. In ieder geval voor een jaar. En kijken hoe dat, hoe dat werkt. Oké, okay, nou de burgemeester gaat beslissen of wij gaan winnen met het EK voetbal. Riksjaars <lacht> van Albert-Jan. Dat ja. zal je niet bedoeld hebben. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maakt, maakt niet uit. In ieder geval de Halterstraat Straat op zondag dicht. Ik denk aan een goed initiatief van de gemeente Zandvoort. En we gaan op naar en weer van 3 uur. Daarna zijn we er nog 2 uur lang met zondag in Kennemeland. Heel veel informatie voor Zandvoort en de regio. Uiteraard, Eredivisie voetbal. De laatste voor en weer van 3 uur is de Beekjes. Hier is Tragedy.